Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Koolmees doet een beroep op particulieren... om de sportschool en de muziekles gewoon door te betalen. Ook de huishoudelijke hulp moet gewoon geld krijgen... ook al kan die vanwege de coronacrisis niet komen. Koolmees zegt verder dat bedrijven vanaf volgende week... maximaal 90 van hun loonkosten kunnen terugkrijgen. Het kabinet trekt 10 tot 20 miljard euro uit... om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan... en het personeel massaal op straat wordt gezet. Zieke coronapatiënten krijgen in het Erasmus MC in Rotterdam deze week al bloedplasma met antistoffen tegen het virus toegediend, meldt regiozender Rijnmond. Het plasma komt van genezen patiënten. Het ziekenhuis riep afgelopen weekend mensen die genezen zijn op hun plasma te doneren. En daarop kwamen honderden mails binnen. En de eerste donaties zijn al afgenomen bij bloedbank Sanquin in Rotterdam. De hoop is dat de antistoffen in het bloed helpen om het virus uit te schakelen bij zieke patiënten die nu in het ziekenhuis liggen. Meldmisdaad Anoniem heeft tientallen tips ontvangen... van mensen die overtredingen zien van de coronamaatregelen. Het gaat onder meer om coronaparties die in cafés worden georganiseerd. Ook waren er meldingen van kroegen die stamgasten via de achterdeur binnenlaten... en bijvoorbeeld sportscholen of nagelstudio's die open blijven. Het meldpunt waarschuwt dat tips over groepjes mensen... die geen afstand tot elkaar bewaren niet de bedoeling zijn. Daar zijn de gemeente en de wijkagent voor. In België zijn 100.000 mondkapjes afgekeurd die bestemd waren voor ziekenhuizen. De krant De Tijd meldt dat ze waren besteld in China. In werkelijkheid kwamen ze uit Colombia, ze waren verpakt in gebruikte bananendozen en ze voldeden niet aan de veiligheidseisen. Afgelopen week werden in Nederland honderdduizenden ondeugdelijke mondkapjes teruggeroepen. Het weer, op veel plaatsen zon, in de loop van de dag ontstaan overal stapelwolken, maar het blijft droog en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu zit er Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar Paartjeot en Paartjeot zegt dan nu. Mama zegt dat er man en oude zes kleimer is. En dan roept zij en dat kind de zee is hier zo vies. Ze maakt de deel met brede zwaar haar baaien rokken omhoog. maar plotselang roept ze heel de zee zit in mijn nog we gaan naar zand.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 Ja, dus uh, rond uh, 1898 uh, zijn we dus begonnen met uh, Hanem Zandvoort. En dat was meteen de blauwe tram of was er daarvoor ook nog iets? Uh, uh, ja, wacht, wel. Uh, we zijn begonnen met de paardentram. Daarna de stoomtram En uh, succesief is het dus de elektrische tram geworden tussen Halem en Zandvoort. Dat was de eerste. Dat was de eerste, ja. En, en welk traject moet ik me daarbij uh, voorstellen? Was het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 Dus uh, uh, je zegt rond uh, 1898 is het, uh, is het feest begonnen, begrijp ik. Ja. Uh, yeah. En wie weet je ook wie de, de er eigenlijk mee begon is, wie het initiatief hebben genomen tot uh, de tram. Ja, dat zou ik eigenlijk moeten weten, maar dat, uh, nee, dat schiet me er zo niet in binnen. Want ja, er waren natuurlijk verschillende mensen. Ik, ik ben er ook niet zo goed in geschoten als jij natuurlijk. Maar uh, zat me die Kuinderstrook dus in, in het begin ook niet in? Die nee, toen ja, ook in de trein. Nee, dat is duidelijk spoorweg. Oké. Okay. Nou, dan zit ik naar nou op een dwaalspoor om daar eventjes ja. in, de, in, de, in de spreek te blijven. Ehm. Um...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 Ja, toen ze hem terugbracht is, hij uit zijn takers gevallen. Ja. En uh, behoorlijk beschadigd. Maar jullie kennen hem? Is dat natuurlijk weer in alle ja, alles ja, weer gerepareerd, geknapt, maar heel typisch. Uh, zeg maar zaterdag, vrijdagsmorgen zou de tram gehaald worden. Toen zei mijn vrouw, is uh, die trein verzekerd? Ik zei, ja, hij is door de lijns uh, besteld. Ik zeg, de ding is natuurlijk verzekerd. Ze zegt als je nou verstandig bent, dan vraag je toch eerst uh, voordat hij weggaat om de verzekerspapieren ja, nou, ik ben toch wel gewend om naar mijn vrouw te luisteren, dus de, ook al <laughs> kraanwagens, die, twee kraanwagens kwamen om de tram te halen. en toen zei ik tegen de, nou, van de leider van de transport, ik zeg mag ik de verzekeringspapieren zien? en zei ik heb helemaal geen verzekeringspapieren. nou, toen heb ik de lijns gebeld en uh, vrij binnenkort, of eigenlijk daarna kwamen ze met de papieren. dus dat was in orde. Ja, en toen kwam dus de baker dat hij gevallen is, maar goed dat we de verzekeringspapieren hadden.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 En balanceerde met een doos gebak. Opeens toen kwam een reuze smak kreeg ieder zijn ransoengebak en opa wisten uit zijn baard Een halve ons veks mokata. En we tremmen langs de munt En de singel, ging, Wielen, hang of zit je kiele langs de amstel? Over de deur. Ben bij een heuvel, passeert er weer een euvel.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 dat museum, uh, is dat altijd open eigenlijk? Nee, het museum is open maandagsmorgens en donderdagsmorgens Dan zijn we dus aan het restaureren en het is zaterdag open. En het ontstaan van het museum, dat is eigenlijk ook wel een leuk verhaal. In uh, 1981 bestond de daar 100 jaar. De toenmalige directie, nu ja, niet veel aan dan het 100 jaar bestaan. Was dat Testa toen nog of niet? Dat was Testa, maar nou, die had nog.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 De klem, in de over van het tram.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 Zag Mary okay, de tram. Ze had nog dezelfde harde stem. Met zeven kinderen zonder klem. In de Oké, je was gebleven bij het restaureren van uh, de laatste tram. door uh, mensen van de Meubelvakschool uit Rotterdam, als ik me niet ja, vergis. Ja, het uh, begeleiden van de opzichter van Monumentenzorg. En dan kom je toch op uh, kromme wetgeving. Uh,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 En uh, een collega, een vrijwilliger je nagenoeg inventief te zijn, die heeft dus al die uniformen ingenomen. Die hebben meegenomen in de bus. Ik heb een paar behangplaktafels meegenomen. Die hebben op het vliegveld zitten waar 360 oude bussen stonden, hebben die tafels neergezet. En we hebben voor 680 euro uh, uniformen verkocht. Hey, wat goed, joh. En je zag die Engels helemaal in die uniformen. Ja. En als cadeautje kregen ze een stropdas waar ik er een heleboel van had. Dus ja. dat was hartstikke leuk.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 Oké, okay, dus in kort, de, jullie hebben op 21 mei om 11 uur s ochtends een, een, een opening van een nieuwe tentoonstelling waarbij feestelijk een, een nieuwe kop wordt gepresenteerd ja. van een tram. Ja. Komt die ook nog op een tram zelf, die kop, of is het gewoon een nee, los het iets? Het is de bedoeling dat die voor 21 mei gemonteerd wordt ja. en uh, nou ja, dan gaat die 21 mei gaat open is die voorkant klaar, hopen we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 Ja, ik moet daar ook nog eens want een van mijn ja, overgrootouders heeft, heeft ook al zo'n ding gestaan. Dan zie je het hele verloop en dan zie je dus ook wat, uh, wat ze verdiend hebben van begin tot het eind. Dat is nou interessant. Ja, niet? dat is hartstikke leuk. Ja, dat zijn hele leuke dingetjes. Er en, en, en is zelfs nog een boek uit 1881, een salarisgegevens. En er staat erin dat de ploegwerker die de rails, uh, rails aanlegt, die kreeg het geld. En dat moest hij dan verdelen onder zijn arbeiders. Ja, nou, dat werd dan gedaan in de café. Dus meestal dat schuilt niet echt op. Uh, ja.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 We zijn dus maandagsmorgens en donderdagsmorgens en zaterdag van 11 tot 4. Uitstekend aan de Leidsevaart nog steeds. Ja. Het dus vroeger de oude remise was. Ja. Dus bij de... En wat wel leuk is, de projectontwikkelaar die wil toch wel uh, het hele project in stijl houden van de, van de remise. Oh, dat is leuk. Ja, wat nostalgische huizen. En, ja, dat ziet er goed uit. Dat is weer als... wat anders dan het hogerweg. Ja, en als het museum inderdaad naar voren zou gaan, dan, dan komt er ook de voorgever van de oude remise. Nou, dat is wel leuk. Ik, ik, ik ga de heren langzaam onderbreken, want ik hoor de muziek. En dat betekent dat, dat de afsluit-tune is van dit programma. Ik heb met open mond zitten luisteren naar Gerrit Schaap. Want wat is die man bevlogen over zijn blauwe tram en de NZK? Het verleden, het heden, maar ook de toekomst.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 Vast onze hartelijke felicitaties en we gaan praten met Bertus over de muziekkapel die we hier in Zandvoort hebben gehad, een roemruchtige muziekkapel die fantastisch speelde, waar later nog de kwallentrappers uitkwamen. Dus volgende week 12 uur zetten we hem uit Zandvoort met Bertus Balendux. Wij wensen u nog een hele fijne, zonnige zondag toe.